Die vorm van prestatiebeloning werkt vriendjespolitiek in de hand en verziekt de sfeer in de lerarenkamer, denkt de AOB. Vooral omdat het geld voor het prestatieloon ten koste gaat van het salaris van de collega's. Het weer, helder en droog, temperatuur dalend tot rond het vriespunt. Morgen opnieuw zonnig, maximaal 10 graden. Dit was het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 I'm Ja, nou ja. Ik zit hier gezellig vanavond met mijn broertje Stanley. Hallo allemaal. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hey, oh. Hey, nou ben ik een keer uh, de shaak. Maar uh, ja, Brouwer en Co vanavond in de studio bij uh, Knockout FM. Ja, ja. Heb je er zin in? Tuurlijk, altijd toch? Gaan we nog wat leuks doen uh, vandaag? Doen we het toch elke dag, of niet? <laughs> Brouwer <laughs> en Co, hè? Oké. Okay. Nou uh, ja, we gaan denk ik straks even mijn vader bellen. Eh, hij heeft net een lekkere pannenkoek gehad van, uh, van ons. <laughs> Die ik gemaakt heb. <lacht> dus we moeten even kijken hoe het is afgelopen. Ja, met inderdaad. Hem. En uh, ja. Dat wordt gewoon even lachen. Eh, we hebben ramen waar, weet je. Uh, Stanley of zit heeft nog wel denk ik een de leuke top 5. Die heb ik altijd toch? Ja, top nou, dan gaan we daar zo direct mee beginnen. Maar we gaan nu eerst nog even luisteren naar het volgende nummer van de Ferials. Chelsea Dagger. Geniet ervan. dagger, oh yeah Woo! I was good, she was hard Stealing everything she got I was born, she was over The worst of it Give me give, thank you dear Bring your sister over here Let her dance with me Just for the hell of it <laughs>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 the ATM we spend our money difficult Zo. Lekker hoor. Lekker, lekker. Dit is dan uh, Mike's uh, gedeelte. Hè? Is dit nou... Normaal doe ik uh, Mike de ramen waar. Stanley. Ja. Voor de duidelijkheid. En uh, ik heb hier mijn uh... laptop bij me. Laptop. Laptop. En uh, nou, dus zullen we zullen eens even kijken. Ik heb hier een uh, leuke beetje. Zo, even die microfoon goed neerzetten. En het, uh, het Moet je luisteren, hè, ja. Een dronken carnavalsvier in de Zeeuwse tunnel. Carnavalvierder is Een carnavalvierder is vrijdagnacht op de A58 in Zeeland aangehouden. nadat hij te voet de tunnel, de vlakke tunnel, bij Kruiningen uitkwam. Lacht niet. Ja, ik weet het. Ik lees. Kut. Nou, we zijn gewend. Dank je. Uh, de 34-jarige Roosendaler die naar alcohol rook... verklaarde dat hij in Bergen-op-Zoom carnaval had gevierd... en naar huis wilde. De man, nam, uh, de man in carnavalskostuum kon volgens de politie niet vertellen... hoe hij in de tunnel terecht was gekomen. De tunnel ligt via de, via de weg zo'n 30 kilometer van Bergen-op-Zoom verwijderd. Jezus. Dat is wel weer uh, even een stukje lopen... Ik, ik weet niet hoe lang die dan dronken is geweest. Ik denk dat hij op dat moment nog steeds dronken Hij kwam net van carnaval af, man. Shit. <laughs> nou, we hebben hier nog eentje. Dit is, uh, wat voor Stanley? Circus Clown Timmert, 12-jarige jongen in elkaar. <laughs> Een 12-jarige jongen uit de Duitse Leipzig. Die confetti over voorbijgangers gooide, heeft een pak slaag gekregen van Caspar de circus clown. Kasper, alias de 47-jarige Berm... Uh, wacht even hoor, ik doe even die filler goed. Ehm... Uh, waar is het waar? Ja. Ammon Luts die opgekruld op de grond ligt. Enkele raak... Enkele raap... In ieder geval, een uh, 12-jarige jongen was in elkaar getimmerd door een 37-jarige clown. En hij heeft Casper. Nou, en, dat is echt uh, genoeg. <laughs> die Casper die heeft zes maanden cel gekregen. Oh nee, dat heeft het kunnen kosten. Die heeft, heeft ze niet gehad. En uh, dat kwam omdat die, die jongen, die gooi op een gegeven moment gewoon een hele doosje vol confetti over die clown heen zou eigenlijk die, uh, de jongeren gewoon uh, een boete kunnen geven en alles? Ja, ja, dat uh, lijkt me beter dan voor de grotje, joh. Ja. Uh, maar verder, uh, ja... Waar waren... heeft die kleine nou nog een boete gehad, of niet? Dat is wel een goeie. Nee, hij heeft geen boete gehad. Hij staat er ook niet echt bij ofzo? Nou ja. Dat maakt niet uit. Maar we gaan lekker verder met uh, Katy Perry met Firework. Tot zo! Blatter!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 to walk away Think of what I'd miss you believe it Ça y est, je viens d'y naître Je sais pas où je vais, ni où je suis Mais tous veulent y être Quelque part, là-bas dans la vie Et là, je veux y mettre le pas Mais seul mon âme a l'accès Et je sais que je n'ai aucun de ces abcès Plus léger que d'âme Je m'envoie les fraudes, les saluts collent mes quatre pattes Chut, soudain ces voix me chantent Qu'une âme si que celle-ci est absente, 11 morts. Marre de vivre, mais mes envies de vie se chiffrent alors je suis ivre. De pensées, de nuances, de chansons, de sens. Et je ne sais sur quel pied je danse. Donc je pars non-stop, je pars en retard comme toujours. C'est pourquoi Je. je... je... je... je... je... Et puis je. De métro en neurones et j'en frôle leur contenu Mais il m'en faudra plus qu'un temps Afin de couper la fin de cet impan Car il nous mange crunk ou en sauce Il mange les airs et laisse les sangs Oui il me fait peur ce public n'ai pas peur de la mort mais de l'oubli C'est bien ce que t'as fait Qu'on retienne toi Mais surtout pas ce que t'as fait En plus je n'ai pas de bol Donc heureusement que je ne rêve pas de toucher le pactole Car ce si sera sans et me connaissant Je brasserai des liasses avec ma malchance Tu vois pourquoi j'aimerais être peur Lyon ou homme mais vivre sans remords. mort C'est plus fort que moi et comme je n'aime pas l'homme je reste hors de moi Toujours ailleurs je fais du sur place Mets mes pensées causes et surpasses Sur la lune très peu veulent m'y voir Et j'y retourne souvent pour que me rejoignent Au lieu de passer le temps à me nourrir Je fuis, pense avant de mourir et Je, je... Zo, het was uh, Stromijn met uh, Je Kors. Ja, ja. Die kennen we nog niet. Je kent hem toch wel van uh, Allorondans? Is dat dezelfde? Dat is dezelfde. Maar dit is geloof ik weer een nieuwere. Nou, ik vind hem, ik vind hem persoonlijk niks, hè. Oké, okay. ik vind die uh, beat op de achtergrond vind ik wel leuk. <laughs> ja, in Zita. Jij vindt alle beats mooi. Mm. Maar uh, Stanley, vertel eens, hoe, uh, hoe was jouw uh, weekend? Want uh, Mike is er nu niet. Nou, mijn weekend was zeer druk, net als jouw weekend natuurlijk. Spreek je maar, spreek je maar. Ik heb uh, mijn ouders geholpen. Praat maar door, praat maar door. Ik ga eventjes bellen, ik uh, luister wat je zegt. Ja, ik heb mijn ouders geholpen. Uh, ik heb in de zaak moeten helpen. Uh, spullen opgehangen in de restaurant van mijn ouders. Uh, afwassen, we hebben barbecue gehad. Ik ben naar het circuit geweest. Ik denk dat ik heel wat gedaan heb. Zo, dat is boeiend. <lacht>, en jij? Probeer papa eens even te bellen. Want wij moeten hem even natuurlijk vragen wat hij van zijn... Hoe heet het? Vond. Pannenkoek. Maar uh, ja, terwijl Stanley gaat bellen... Mijn weekend was ook wel wat boeiend. Ik heb zelf veel gewerkt. Ik was zaterdag vrij. Ik heb lekker rustig aan gedaan. En uh, gaat die over, Sten? Ja? Kom op. Ik ga even mijn vader bellen. Hallo, hallo. Dit is een mobiel nummer van Hey. Je moet ja, even naar het huisnummer nee, bellen, ja. hé? Hey? Oké, okay, dan gaan we verder het doen. huisnummer. Maar uh, ja, dit is uh, toch weer Knockout FM. We blijven amateuristisch hier. Ook mijn broertje. Helaas. Ik helemaal. Prutser. Maar uh, ja, dit is uh, toch weer Zandvoort. Hé, Hey, pap. Met mij. Hoi. Hey. Hé, hey, goeiedag. Hé, hey, hoe was je pannenkoek? Dag, ja. Ik weet niet wie hem gebakken heeft, maar eh... Uh, ah. Jongen, geen doorkomen aan. Tjonge, heel ik, ik snap je, hoor. Ja, hè? Ja. Maar uh, we zagen net Peter Bogarts voorbij lopen. Oh. Hij stond te springen hier voor de deur. Oké. Okay. Wat, dus. wat voor muziek draaien jullie nou weer? Hij en tuin. Oh. <laughs> maar pap, hoe was jouw week? Weekend? Een weekend? Nou, heel slecht, hè? Nou, hij zit gewoon ver verloren van Ajax. Ja, dat is waar. Dus, uh, sowieso kloten. Dat was wat minder. Maar uh, op het circuit uh, was het wel weer leuk. Hè? Met uh, Peter Fontaine en Peter Veurt. Uh, die zijn vijftig geworden in de uh, race. Oh, dat heeft Stanley net niet verteld. Nee. Dus dat... Pff, oh ja, ik uh, liet het even aan de master over. Hè? Daar, uh, daar stonden we te cateren. En, uh, we hebben een lekker hapje en een drankje verzorgd daar. En uh, de mensen waren erg blij. Oh, dat was leuk. Wege natuurlijk. Hey, je stond weer mooi op de krant hè, met, uh, met je... Met je sponsoring? Nou, uh, het stond gewoon mooi in de krant met het team, hè. Ja, <laughs> dat is waar. <laughs> dat sowieso. Stond dat er ook bij, maar... Ja, ja, ja. Oh, leuk. En voor de rest, ja, we uh, hadden uh, natuurlijk de winterbarbecue, hè. Dat is waar, druk, dat was ook druk, gezellig. Erg gezellig, carnaval, iedereen verkleed. Ja. Nou, leuk. Dus. Uh, nee, uh, het was heel erg gezellig. Oh. Nou. Dat is mooi. Ja, dacht ik wel. Ik, ik hoop dat die nasmaak een beetje lekker in je mond zit van die uh, pannenkoek. Nou, ik ben je <laughs> druk aan het wegspoelen. <laughs> nou, lekker bedankt, hè. <laughs> nou, oké. Okay. Nou, wij gaan er nog even een lekkere uitzending van maken. Ja, doe je best. Ja, dank je. En uh, tot ziens, hè. Tot ziens. Doei. Doei. Doei. Nou, dat was uh, meneer Ron. Ron Brouwer. Br Brewer. Brouwer. En uh, zullen wij nog even verder? We gaan zo direct in het tweede uur naar jouw nummer, uh, naar jouw top 5 luisteren. Mijn top 5. Stanley's top 5. In plaats van Kevin's top 5 hebben we vandaag Stanley's top 5. Ja, ja. En uh, we gaan denk ik nog misschien, ja in het volgende uur gaan we nog even lekker Zandvoorts nieuws bekijken op uh, zandvoort.nl. Gaan we even een beetje doornemen. En uh, het wordt gewoon nog even een gezellige boel. We gaan nu lekker genieten van uh, milk and sugar versus Faya con Dios. Hey na na na. the dark, finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your shit, babe. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ultrasexual, the night has got me love sprung I won't stop until the sun is up, oh yeah My heart is a dancer, beating like a disco drum Beating like a disco drum Beating like a disco drum Beating like a disco drum Trying to dismiss me. I got nothing but love for you. It don't matter if I'm riding high or low. I got Presentatie. In discotheek. Fame. Ik denk, ik zet er wat leuks op, maar dat is dus totaal niks. <laughs> Next. Wat een prutser. Ja. Maar, uh, dit is wel leuk weer. Ja. Maar uh, ja, dus, uh, we gaan zo direct over naar twee tweede uur. Stanley heeft een uh, hele mooie top 5 uh, best uh, verdienende spelers, toch? Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ring-ting-ting. Ting. Met Stanley. <laughs> <Ping>. SP. <laughs> <laughs> dus dat wordt helemaal gezellig. Uh, ja, nog uh, even een paar lekkere nummertjes. Gooien we erin. En dan uh, gaan we naar het tweede uur. Dus uh, geniet er nog even lekker van. Jullie hebben zo uh, Pyramid van uh, Charis Feature Lienzet. <laughs> Pyramid. <laughs> en uh, wat is de volgende stand die daarna komt? Wie? Golden Peering. Earring. Earring. Oh. Ik zie B. Wendy Lady smells. Kijk, een klassieker, een klassieker. Ja, ja. Dus we gaan nog even lekker luisteren naar Pyramid. En daarna krijgen we een mooie top 5 en een beetje zand nieuws. En een beetje geouwe van de Brouwer Co hier. Ja, ja. Gezellig. Nou, hier hebben jullie Pyramid. Geniet ervan. Oeh. Oei. Like a pyramid, we stand together to the very end. There'll never be another level show. sure. Ayah Zacharins, let we go. Stones, heavy like the love you've shown, solid as the ground we've known. And I just wanna carry on. We took it from the bottom of, And even in a desert storm, sturdy as a rock we hold. is flown a journey to a place unknown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 De Volkskrant berichtte zaterdag dat bij een softwarebedrijf van de marine sprake is van zelfverrijking, diefstal en intimidatie door leidinggevenden. Hillen schrijft aan de Tweede Kamer dat er inderdaad sprake was van laakbare handelingen dat hij daarom aangifte doet. Uit de brief blijkt dat de kwestie begin vorig jaar al is onderzocht en dat twee leidinggevenden disciplinair zijn gestraft. Hillen vindt dat niet voldoende. De SP noemt het in een reactie buitengewoon ernstig dat minister Hillen kennelijk niet op de hoogte was. Onderwijsbond AOB ziet niets in de prestatiebeloning die staatssecretaris Zelstra vandaag aankondigde. De Grootste Onderwijsbond vindt het plan om 5% van de leraren als excellent te beoordelen erg slecht. De leraren zouden onder meer een salaristoeslag krijgen en extra vrije dagen voor bijzondere projecten. Die vorm van prestatiebeloning werkt vriendjespolitiek in de hand en verziekt de sfeer in de lerarenkamer, denkt